Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. ZFM biedt excuses aan voor het volgende programma. You ought to know. Tonight is the night to let it go. Put on a show. I wanna see how you lose control So leave it behind, cause we have a night to get away So go on and fly with me as we may Zingeltje. Maar ik had niet echt begrepen dat het door is gebroken. En ik snap niet waarom. bent uit eigenlijk Tilburg, maar zijn natuurlijk alweer weer verhuisd naar Amsterdam. Want daar gebeurt het. Destin. En Stars was een grote doorbraak. Maar dit was een laatste zingel. Die heet Down Boy. Down Het tweede geluid vindt het radio programma. Het duurt tot 10 uur. Wat een feest. De automobiel bestaat 125 jaartjes. Zo. En dan is het even leuk om te zien, de allernieuwste uh, uh, auto, Mercedes-Benz, de SLS AMG. Uh, met van die openslaande deur, dat je denkt van, hij nou, kan elk moment de lucht ingaan. Ik zie hem al buiten staan, hè? ze hebben je gesponsord, hè? blijkbaar. Ja, joh, ik wil helemaal geen punt. En uh, dan zie je ook die hele oude driewieler, de eerste auto, dat lijkt meer een uh, uh, dat je denkt van, het, waar is het paard? Zijn, de paard zijn ze vergeten ja. voor te spannen. Nou, dat echt zo'n koets. koetsidee. Ja, een beetje een koetsidee. Nou, leuk, maar... Ja, grappig. En dat zal waarschijnlijk net zoveel geld opleveren als die andere wagen. En ja, het is 125 jaar dat er een autootje rijdt. Nou, vind ik, ik vind wel... het uh, wel ja. al, hè? Dit heeft ook echt geholpen volgens mij om de mens echt uh, mobiel te maken. Hè? Dus uh, dat we inderdaad gaan reizen. Ja. Vroeger werkte je toch ook echt... Nou ja, als je twee kilometer ver weg werkte, dan nou was het al heel wat. Eigenlijk is dat wel de ellende van alles volgens mij, die auto. Ja, al die wegen die er voor aan moeten leggen. Dwars door natuurgebieden heen. Ja. Dus is eigenlijk helemaal geen feest. Nee, eigenlijk niet. Heel iets triest. Dus wil je dan op. even ophouden? <laughs> ik ga het erover ophouden. Wat zeg maar. een naam bericht is dit. Ah, ik, heb, <coughs> ik heb wel een heel gezellig bericht. Ja. Er is een uh, Britse soldaat die, was, die is op het moment uitgezonden. Die wilde graag zijn zwangere vriendin ten huwelijk vragen over de telefoon. Maar hij kreeg dus een antwoordapparaat te pakken. En uh, ja, de soldaat had dus gewoon het verkeerde nummer gedraaid. En uh, er is nu een mevrouw. Diana Potts. En die heeft, heeft drie kinderen. En die heeft het bericht gekregen. En hierop het bericht is te horen dat hij dus uh, de komende maand niet kan bellen. En hij komt over drie maanden thuis. En uh, hij vertelde zijn vriendin Samantha dat hij met heel zijn hart van haar houdt. En uh, ik wilde je vragen. Say nothing. Ach natuurlijk, je kan er niet antwoorden. Maar wil je met betrouwen, voegt hij eraan toe. Wat onpersoonlijk. Ja, nou, die, die Diana Potts heeft het bericht... bericht Publiek gemaakt via de Britse krant The Daily Telegraph. In de hoop dat de mysterieuze Samantha. het aanzoek alsnog te horen krijgt. Nou, dat is toch romantisch? Ja, het is. Ja, misschien lag ze al te bevallen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, dan, uh, dan uh, zit je in het ziekenhuis. en hoor je antwoordapparaat niet. Nee. Nou, het is, het is leuk geprobeerd. Well. Dat is wel. Nou, vandaag uh, kwam ook wat berichten over Clarice van Houten. die natuurlijk al. al een nou, jaar lang, maar in ieder geval al een geruime tijd. werd lastiggevallen door oh, ja. Johannes K. Stalker. De stalker, die is voor de rechter verschenen. Hij heeft zelf het woord gevoerd en er kwam niet zoveel zinnigs uit. Dat is uh, wel een beetje triest. Echt een psychiatrische patiënt die eigenlijk uh, net van die medicijnen af is. Maar uiteindelijk toch niet helemaal uh, ja, helder kan denken. En Carice is zijn medicijn tegen alles. Ja, hij uh, heeft al regelmatig uh, brieven gestuurd en, en kaarten. En op een gegeven moment heeft hij ook nog geprobeerd met haar in ondertrouw te gaan. Dat is niet helemaal gelukt. Nee, ze Dan, kwam niet. Toen heeft hij een foto van de trouwzaal heeft hij, uh, naar binnen gegooid bij haar, Want hij wist waar ze, waar ze woonde in de pijp. Ja, dat is ook al in haar. Het adres volgt later. En toen had hij daar met een uh, tijd uh, erbij gezet. Drie uur in de trouwzaal. Of ze wilde komen. Of ze wilde komen. En uh, ze hebben ooit via een bedrijf wat hij runde. En dat is niet helemaal duidelijk wat voor bedrijf het is. Uh, Management, automobiel. Bij de Kamer van Koophandel staat hij onder verschillende namen. Staat hij daarin geschreven. Okay. Verschillende bedrijfsnamen. En uiteindelijk, via een van zijn bedrijven had hij contact met haar gehad. Dus toen zijn ze even met elkaar in contact geweest. En toen... Is hij getriggerd en nu kan hij haar niet meer loslaten. En hij zegt zelf nu dat hij wel weer goed gaat komen. Ik ben nog niet de volle 100 procent. Maar je moet me wel weer loslaten, want ik moet ook weer voor mijn familie aanwezig zijn. Nou, de de, de Of de, recht, uh, de rechter kon er geen, geen. Geen. Hoe noem je het nou? Kaas van maken? Nee. Ja. Of brood van bakken? Geen kaasjes het uh, was, was, was te weinig voor een rechtszaak. Nou, die, die had echt sowieso: wat, wat kraamt hij allemaal uit? Dus die ja. heeft ze mij dan toch gezegd: nou, we houden je toch nog even vast. Oké, okay. nou ja, dat Dus we wachten af. Ja, spannend allemaal hier. Maar het is hier gewoon wel wat, wat rustiger nu voor Clarice van Houten die echt weer van de ene film naar en de andere film gaat. Ze heet Carice, lieve schat. Carice. Clarice Is van The Silence of the Lambs. Oh, Clarice. Ja. <laughs> Clarice. Ze ja, schijnt trouwens weer een nieuwe film gemaakt hebben. Die uh, meneer die de hoofdrol speelde in The Silence of the Lambs. Oh. En uh, dat is weer een hele enge film. Oh. Kun je niet op zijn naam komen nu? Ik denk, nou ja, je vult me helemaal aan. Maar dat, de, de, die ja, die komt binnenkort uit, die film. Dus ik ben wel benieuwd. Het schijnt een hele enge film te zijn. Ik had nog een klein berichtje in Kleintje Italië. Daarom. Heeft uh, een mevrouw uh, na anderhalve maand huwelijk... alweer echt scheiding aangevraagd. Omdat haar man had zijn moeder meegenomen op huwelijksreis. En uh, ze trouwde op 11 december. En ze zouden op 13 december naar Parijs gaan. De romantiek ten top. Maar tot verbazing van de bruid... kwam schoonmoeder ook opduiken op, op, op de luchthaven. Zino uh, bij Rome... Ja, en hij zegt ja, maar sorry, mijn moeder is ziek hoor, die kan niet alleen blijven. Dan heb je misschien met z'n drieën twee zo'n kamer. En tijdens de kerstvakantie was ze ook niet weg te slaan bij het stel. Dus nou, ja, die vrouw is gewoon weer teruggegaan naar haar eigen ouders. En die had gewoon gezegd, ja, van, de eigen ouders ook weer, oké. Okay. Die waren ja. uh, dus ook nog in beeld. Ja, dus uh, ja, die, die vrouw had ze echt zo van, ja, die overdreven emotionele band tussen die man en zijn mama, dat, dat staat echt een gezonde, echtelijke verbinding in de weg. Ik kan er echt maar niks meer voorstellen dat zo'n uh, vrouw de hele nee, tijd wil dat, je zo, zijn dat als zo'n zoon zijn dat je zo dat je, je moeder zo dichtbij laat komen elke keer ja ja dat, dat, dat, dat, nee dat heb ik allemaal niet dat, dat ja precies zit weer een Nederlands beetje dit is weer een Nederlands oh, beetje en wat een intro oh Krach heet het Krach. do the way now baby ga even los hè to let me In 2010, al 20 jaar, een zee van muziek. Leuk is dit, hè? Het is een beetje zo'n leuk stemmetje wat in je hoofd. Een hand in de hand. Niks aan de hand. Niks aan de hand! Kijken ze mee heen! Wat is het? Een zoetje? Toestanden op de wereld. Ach, begon allemaal met uh, Tunesië. Hè, huh. daarna krijgen we, uh, kri krijgen we uh, Egypte. Ja, en nou, welk land is. Ivoorkust, hè? Dat schijnt ook uh, toestanden te zijn. Oké. Okay. Maar nou. ja, dat is wat verder weg, hè? En dan hebben, zijn ja, als... we minder bezorgd, hè? Ja, dat is. Ja. Er is ook geen olie en zo. Nee, nee, nee. Hebben jij nee. de producten van? van oh, een beetje ivoor, hooguit. Oh, dat mag niet meer. Dat mogen we niet binnenhalen, dus dat is nee, klaar. Nee, dat is klaar. Vind is, is, is ah, het Nee, we maken ons in Nederland uh, vooral druk om het feit dat. Ja, als ik ga tanken met de auto, dat het niet duidelijk is hoeveel nou, het per liter is. Want er zit nog wel, wel variatie in. Want ik heb wel eens uh, 1,16 euro betaald en soms betaal ik weer 1,14 ergens. En dat zijn belangrijke dingen. Soms hebben we de kleedkant van Nederland dat ze dat van tevoren moeten melden. Wat de benzineprijs vandaag is. Dat er gewoon een radar Kijk. zit voor je benzine tanken. Hij wil naar de goedkoopste tank toe. Naar de goedkoopste afhaalpunt, benzinepomp. En dan denk je, ik sla hier af. En dan zegt die auto, nee, we gaan nog even ja, een pakje dan het verderop. Het is goedkoper. Ik denk wel dat je hier en daar wat schade veroorzaakt natuurlijk. Ja. Maar ja, um, het gaat allemaal om het geld. Het gaat allemaal om het geld. En er is een Chinese filantroop. Die is donderdag op Taiwan begonnen met uitdelen van geld. Ik wil hem ja? tegenkomen. Ik ga erheen. Dat is Cheng uh, Guanbiao. Die gaf in Xinjiu, Hinch, in, uh, in het noorden van het land, ruim 175.000 euro aan een goed doel. En in het totaal wilden Chinezen 11 miljoen euro uit gaan delen in Taiwan. Ik moet er nodig heen. In Taiwan is ja. dat wel goede plek. Ja, de 42-jarige Chen gaf uh, bij zijn hotel 1670 euro aan een vrouw. Want die had geld nodig om haar 88-jarige moeder te verzorgen. Nou, die vrouw had nog nooit zoveel bankbiljetten gezien. Ze was helemaal parbleu. En hij is rijk geworden met het hergebruik van bouwmateriaal. En hij hoopt gewoon elk jaar op Taiwan wat geld te gaan strooien... om Taiwan te bedanken voor de hulp aan China in tijden van nood. En critici stellen dus wel eigenlijk dat Chen met zijn actie... probeert Taiwan en China te herenigen. Want China beschouwt Taiwan dus wel als een afvallige provincie. Dus misschien is hij wel helemaal niet zo rijk. Maar de regering zegt, vandaag wil jij even goed het nieuws komen zo. Ja. He? Nou ja, het, Hier het is wel mooi. die miljoen. gewoon, en ga lekker uitdelen. Lijkt me een leuke baan. Ja, het is wel grappig dat iemand gewoon zo dankbaar kan zijn en gewoon dat, dat dan ook gaat ja, natuurlijk. laten zien. Dat ik, ja, dat vind ik een mooi gebaar. Ja, er is ook een programma ook voor een jongere uit Engeland of zo. Dat die ergens in een ontwikkelingsland zitten en dat ze daar een soort vrijwilligerswerk doen. Ja. En af en toe gaan ze zelf bij elkaar met de pet rond en dan gaven ze een meisje, gaven ze, uiteindelijk was het bij elkaar 60 euro of zo. Ja. Maar dat, dat, dat geld was genoeg voor haar om vijf jaar te studeren of zo. Ja, dat is leuk. Nou, dat, is dan, ja, dat geeft je wel een goed gevoel. in w kijken ernaar. Het is zo leuk eh, als je ja, emotiv, bent, hè? Het is zo oh. leuk, zeg. Of oh, hij heeft wel slecht, Oh, ik wil hè. bijna ook iets geven. Oh, Gelukkig stond er geen nummer bij. Wat zeg je? jij is bier op. Ik ga even bier halen. Ja, oké. Okay. Uh, dat, dat was alweer de concentratieboog voor zo'n programma. Ja, ja erg. Over, over geld gesproken. Bij het Bistom Den Bosch verdwijnen ongeveer 15 van de 45 banen... door onverwachte langdurige inkomstendaling... Bij het Bistom, je weet oh. je al, die mannen met... Nou ja, goed, De afname is gevolg van minder bijdrage van de por Porgyanen. En het uh, interen van het eigen vermogen. De afgelopen jaren hebben we al geprobeerd de tering aan deering te zetten. Maar ja, dat moeten moet toch mensen uit. Dus ja. komt dat de juiste mensen eruit gaan. Ja, dat hopen we dan wel natuurlijk. Dat hopen we wel, dat maar we ja, het niet die in... verkeerde weer blijven zitten. Want het interen van het eigen vermogen, dat moet ik wel even kwijt. Want er is hier in Zandvoort... Ook hè, toestanden van. Uh, dat, dat er gewoon schade wordt gebracht aan, aan kerken en zo. Waardoor ze dus uh, de schade moeten herstellen. omdat de koper gestolen wordt van bliksemafleiders. en al die dingen meer. Oh ja. hè, en dat ik al zeg van ja. irriteert in op je vermogen gewoon. dat mensen gewoon irritant bezig zijn. Ja, dat is even een hele andere draai. Hè? Je ja. bent gelijk de kluts weer kwijt. Neem maar niet kwalijk. Mensen die irritant zijn. Bezig zijn, uh, uh, loodflappen afsnijden. waardoor ze de kerk kan gaan lekken. Bliksemafleiders eraf er snijden. omdat het koper is om te verkopen. En de kneus, schade ofzo. is natuurlijk vele tientallen malen groter. dan wat het uiteindelijk opbrengt aan koper. Dan denk ik van, kunnen ze beter aanbellen. ze zeggen van nou. weet je wat, ik geef jou 20 euro. en dan haal ik die koper er niet af. Maar ja, de week daarna staan ze er weer natuurlijk. Dan krijgen we weer een mafioze praktijk hier. Want dan stel je je kneus en ga je zo'n dak op. en dan ga je lood. Ja, de levensgevaarlijk, en... gaan ze afzeilen en zo, weet je, aan de andere kant. Jongen, wat levert dat ja. nou op een paar tientjes? Niks, bijna niks. niks ook gewoon. Uit. Ga gewoon lege flessen uitzoeken. Winkelbar. was. straps are Cold War Kids, ja grappig en uh, louder than ever, en de dag nadat gisteren is besloten, jawel, politiemissie naar Kunduz gaat door. Onze sappelen sap, die is uh, toch al overstag gegaan, die heeft met uh, uh, Mark Rutte natuurlijk even een leuk gesprekje gehad. <laughs> ik, ja, het gaat echt aan het hart, ik ben echt nog zo blij met dit. Echt een vertoning gisteren, vond ik dat. Maar goed, de achterban is er niet zo blij mee. 80% van de GroenLinks, die heeft zo gezegd, Ja, we steunen het helemaal niet. Gaat er ook helemaal de verkeerde kant op. Maar ze heeft het nog een keer gevraagd, jawel... Aan uh, Mark Rutte. Hij staat ervoor, hij gaat het waarmaken. En als het bij die tijd toch iets anders gaat uitvallen... Dan gaan we daar toch gewoon weer over op praten. Gewoon met z'n allen. Dat is een heel goed idee, ja. Toepak leeft op de radio. Het is een paar minuten voor half tien... Straks de uur goedemorgen zand natuurlijk live vanuit uit uh, Hotel Hoogland. En wij lezen onder andere, de kan nogal even berichten. Onder andere topchirurgen in het land die blijven, blijken te dealen. 10 tot 20 Nederlandse orthopedische topchirurgen heeft een geheim contract met medische concerns. Uh, met doel onder andere rug, knie en heupprotheses, uh, uh, Ja, van de orthod uh, orthodoxe wil ik zeggen. Maar van bedrijven te slijten. En daarvoor in de plaats krijgen ze dan reizen, Alleen dure reizen als zij. Dus een of andere prothese verkopen. Klinkt wel niet helemaal in de haak, zeg maar. Verder. Het, uh, het me medisch centrum Radboud in Nijmegen. Wil maag- en leverziektes opsporen. In, een, uh, in de adem van patiënten. Normaal krijg je altijd zo'n slang. Niet, niet koor. Dat is echt. Mijn vader heeft dat gehad. Dat is geen pretje. Uh, om te kijken wat er nou precies in die maag allemaal aan de hand is. Nu denk ik ze aan de hand van een ademtest speciaal apparaatje dat meet of er ammoniak in hun adem zit. Sommige mensen kunnen heel naar uit hun mond ruiken. Dat komt dan bij de maag vandaan. Dat is niet iets dat ze wat gisteren hebben gegeten. Maar gewoon dat komt uit de maag vandaan. Kunnen ze dus traceren. En als er ammoniak in, die, in die, de, de adem zit. Dan wijst dat weer op een, een bijproduct. Van de helicobacter. Pri rolly ik spreek dat verkeerde uit, dat is een bacterie die kan leiden tot uh, maagklachten en maagzweren. En patiënten die smet zijn met deze bacteriën, uh, die, die stoten dus uh, meer uh, ammoniak uit. Dus ja, dat zou geweldig zijn. In plaats van dat je zo'n slang er binnen gepropt krijgt, dat je dan zo met, met een ademtest, dat je dat gewoon helemaal uh, kan traceren. Uh, straks wat nieuws uit de regio. Koffie? Ik heb net een heerlijk pakje koffie voor je neergezet. Nou, fantastisch. Doen we even de seahorses. Er zijn gisteren wat zeepaartjes bij de douane onderschept. onderschept. Echt allemaal dood. Triest. Oh, de seahorses. Oh. Accessorized up to 50 zeepaardjes ze hebben ze gisteren onderschept. Oh. in drie tassen of drie koffers. So. Ja, die moeten ja, toch ook in het water dood. meegenomen worden? Ja, dat hadden ze niet helemaal begrepen denk ik. <laughs> ja, het is Onzellan. toch erg. En zeepaardjes zijn wel bijzondere dieren want die namelijk mannelik en vrouwelijk en ze kunnen elkaar, zichzelf bevruchten. Kijk, dat is wat handig. Oh, lol zeg. Heb je er wel eens geprobeerd om je, je plas er, zeg maar, achterin? Dat lukt niet hoor. Dat is echt, nee, lukt achterin. nee, maar het schijnt. Als ze, dat heet het niet Hermafrodit, als je allebei de geslachtskenmerken hebt. Ja. Maar dat ze het gewoon bij elkaar doen hoor. Want dat gaat gewoon niet. Dat kon alleen die rond Jeremy. Ja, dat dat die, zei, had, die had misschien nog een die beetje. Die had wat lengte. lengte, ja. Die had wat lengte. Je ja. kon hem achtervouwen ja. en ook nog opbergen. Nou, leuk. Waar ja. zijn we nou weer beland? Nou. Ja, nou, we zijn er weer. We hebben heet... Regioberichten. Oh, Heet Hete hele. regio. Berichten. Er is uh, vanwege overweldige belangstelling voor de kunstcursus in november vorig jaar... biedt dokter Randes. sorry, Lieselette de Jong nogmaals een cursus Kunst in vorm aan. Per bijeenkomst staan drie kunstenaars centraal. En wordt u via een dia-presentatie wegwijs gemaakt in de materie van deze periode in de kunstgeschiedenis. En wie zijn het dan wel? Van Gogh, Picasso en Dalí. Het is natuurlijk heel Dat erg leuk. Je kunt, als je meer informatie wil hebben, kan je, kan je dus naar www.kunstinform.nl. En de data voor die cursus is drie dinsdagavonden. Van 1 op 1, 8 en 15 februari vanaf 8 uur. Nou, dat lijkt me best leuk. Misschien ja. ga ik dat ook wel doen. Het is toch altijd wel interessant. Het heeft ik... toch ook iets elitairs, vind ik altijd. Van, dat je zegt, oh, dat lijkt wel een beetje op Dali. Weet je? Ja. Of is het toch iets meer Epicasso, weet je. Ja, het is leuk om mee te praten. ja. En Zeker hier in de contraire hier moet je toch een klein beetje mee kunnen pakken. Het enige wat ik weet, dat, dat was ik echt van onder de indruk, dat Vermeer toch een soort, uh, uh, hoe noem je dat nou, zo'n uh, uh, uh, donkere kamer van dames? Nee, je noem je dat nou, dat hij een oog gebruikte in een, in een muur, maar door ja. zeg maar... Een heel tafereel te zien was, uh, met, huiskamer. Een, met een oog, oog daarin, midden in die muur. Ja. En dat hij dan zeg maar in het donker ging staan, dan zag je de tafereel in die verlichte kamer, in het donker, op de muur, en die ging hij dan over... Uh, of schilder. Oh, dan, dan was het al vast plat. Dus dan, dan is het makkelijker schilderen. Nou nee, dan, dan zag dan je het ze met twee die nou. Een soort overtrekken deed hij dan. Oh, eitje. Eitje, man. Nee, die, maar die Vermeer had toch ook dat meisje met de parel? Ja, maar dat hebben ze ook zo... Die uh, heeft hij ook via de muur geprojecteerd. Via de muur geprojecteerd. Ik vind wel een prachtig schilderij. Op zijn kop... En de lijnen waren zo sterk dat ze dachten van, nou, dit, dit, moet gewoon, dit, dit, dit moet gewoon overgetrokken zijn. Uiteindelijk gingen ze al die lijnen in, een, in het klein nabouwen, zeg maar, in een maquette. En toen dachten ze, ja. ja, dat klopt ook. Oké, okay, dat is wel Als grappig. je namelijk in de bal kijkt, boven haar hangt een of de kerstbal. Dus zie je dat er namelijk maar twee ramen waren in het vertrek. En het vertrek weet dus waar het is. En het vertrek had drie ramen. Dus er moet waarschijnlijk toch een muur hebben gestaan die het derde raam dus afschermde. Wat slim bedacht allemaal. Heel, maar toch is het heel moeilijk om in de het is donker... Is echt lul, je zit echt zo, lulkoek is dit allemaal. Nee, dat is geen lulkoek. <laughs> dit is maar echt zo maar. is het echt zo. Oké, okay, eh, Zandvoort verwelkomt twee nieuwe burgers. Dit is heet uh, nieuws. Ja? Want ik heb het van een gemeentelijke website af. Het staat dus nog niet eens in de krant. Dus ik heb een scoop. De heer Sajeliti en de heer Oliva. Die werden op 26 januari tijdens de natu naturalisatieceremonie door onze burgemeester Niek Meijer verwelkomd... Als nieuwe Nederlanders. Ze hebben een nieuwe verworven nationaliteit. Samen met vrienden en familie. Uh, onder het genot van koffie met iets lekkers erbij gevierd. Ja. En uh, na deze ceremonie is één keer in de zes, acht weken. Ligt eraan hoeveel mensen hier binnenkomen. En dan mogen ze samen gaan ze voor het eerst het uh, paspoort aanvragen. En dat soort dingen. En dan krijgen ze echt een informatieboek over Nederland en over Zandvoort. En ja, we beginnen is, begin eerst is met de straat vegen. En dan langzaam klimmen ze op. Klimmen ze op, ja, je moet er wel wat voor doen. Ja, <laughs> precies. Nou, uh, ik had het al over een brommer in het water. Dat zorgde vrijdagochtend voor grote consternatie op de Leidse vaartweg in Heemstede. stonden te zagen daar bij het bruggetje. Met de Leidse vaart. Zagen ze een brom. Een brommerd in het water liggen. ze Oh jeetje, is het alleen een brommerd of ligt er een. Die zinkt toch? Ja, die zinkt, maar toch zagen ze hem aan de kant liggen. Nou, misschien ligt er nog een persoon bij of zoiets. Dus, jawel, binnen een paar minuten was er een brandweer ter plekke. En de politie, de ambulance, iedereen was er. Duikers erbij. En uiteindelijk hebben ze daar iets van een half uur tot een uur gezocht. Niets gevonden. En toen bleek dat de brommer ook gestolen stond. Oh, in Het ja, boek kijk. stond en toen hadden ze Nou, dan is hij waarschijnlijk gestolen. En uh, dan is, uh, is iemand gewoon met die brommer even naar haal gegaan, te water gereden en weggelopen. Ja. Dus uh, nou ja, goed. Het is goed afgekomen. Maar laat het niet nog een keer gebeuren. Nee, precies. Dat willen we niet hebben, dat gestolen Mieter. Zeker weten. Nou, even tijd voor de Jolan. Ja, en ik moet nog even vertellen welke het was, hè? Ja, maar vertel. Het is, uh, Wat is. Jij hebt een hoesje, heb je, heb je? Ik heb hier een hoesje. Jawel. Het is. Uh, No. Faith Evans featuring P Diddy and Lone. You get no love. Ik vind hem heel ah, apart. apart. Yo. Yo. Yo, Yo man. Burgemeester de Yo. I know it's not I know You better well, go if for something no because I'm flown for something. I'll tell you why there's no love. Simply you're not cool enough. For what we have between us. Don't you know you lost my trust? van je kopen dit soort muziek. Dat is toch heerlijk, hoor. Kan ze goed zingen. Ze heeft een mooie stem. Dat is emotie. Tuurlijk. Fate Evans. En de hele jojo yo scene Volgens mij was ook de burgemeester van Hoorn... was even ingevlogen. Was uitgenodigd bij deze plaat? ja. Ja, sorry dat ik er elke keer op terugkom. Ik vond weg echt zo'n afgang. Die burgemeester had horen die dan uh, Ben en Dien daar aan te... Ben en Dien? Ja. Jan en Dien. Dus dat klinkt toch als een man en een vrouw klinkt. Maar die uh, werden ge gezegend. Die werden als helden binnengehaald. Omdat ze alle twee natuurlijk een, een programma met jury hadden gewonnen. Die X-Factor geloof ik. Of Popstars. Of, uh, ja, weet ik veel. Uh... Oh man, valt me niet meer lastig, hoor ik thuis, zal iemand zeggen. Ja, ik hou erover op. Heel goed. De uh, Voice of Holland. The Voice of Holland, In strijd tegen terrorisme uh, gaan de beveiligers van het Londense vliegveld Gatwick wel heel erg ver. De 60-jarige Julie Lloyd, die had namelijk voor haar uh, man een miniatuursoldaatje in een oorlogsmuseum gekocht. En ze mocht het niet meenemen in het vliegtuig. Het was een uh, heel klein poppetje van nog geen 10 centimeter. En die had een pistooltje in zijn hand een van, paaltje. Ja, van nog veel kleiner afmeting. Dat pistooltje moest uit dat popje de handen worden gepeuterd. Toen mochten ze pas aan boord. Het gaat, om gewoon, het gaat om principe, vind ik. Geen wapens aan boord. Ja. En waarom neem je nou een, een, een, een soldaatje mee met een pistooltje? Dat is toch ook helemaal niet nodig? Dat vind ik. Ja, voor kinderen is het helemaal niet nodig. Voor ouderen ook helemaal niet. Nee, niets doen. Ik vind het een hele goede strijd tegen terrorisme. Nou, moet je horen. Ja. Als jij gewoon geen wapens geeft aan je kind, dan vinden ze buiten ergens wel weer een, stak, een tak en dan gaan ze daarmee vechten. Want zo werkt het gewoon. Ja, dat is wel waar. Maar dat toch. Maar ja, je moet ergens een, een streep trekken. Ja, een wapen is een wapen, want ja, een nepwapen wapen mag je ook niet meenemen. Als een nepwapen maar een, een nep maar een beetje lijkt, dan wordt die, wordt, die, wordt, die, wordt die in beslag genomen. Want iedereen kan wel denken, oh, we gaan schieten. En dan krijg je paniek. Ja. En voordat je weet, gaat zo'n vliegtuig naar beneden. Dus ja, nee, daar is de grens. Ik snap Oh, hem. je bent keihard, merk ik weer. Snoejaak. mensen ja. moeten aangepakt worden. Is ik het niet echt afgelopen? Uh, Toenbak leeft op de radio, kwart voor <laughs> tien. Heb je last van je nek? Net was er iemand in. Ah, de studio. Oh, Niet te leuk als om iemand ziek te praten. Heb je met je last van je nek? Ja, nee, ik heb er last van. Hij ziet er een beetje blazend uit. eigenlijk. ziet er een beetje uit. Nee. Nou, volgende nee, week er niet. Ziek. hij zag er niet ongezond uit hoor. Nee, dat is waar. Dus, wat had ik nog voor een bericht? Ja? Ik had nog een bericht dat er. Uh, een uh, man... die heb ik al gehad, joh. Oh, nee, de man. Robijnse autoriteiten hebben woensdag in de zuidelijke stad... Projesti een tiener aangehouden... die samen met een vriend een koffer met een miljoen euro had gestolen. Ik denk van nou, wat knappetje je vindt trouwens. Hè? Ik zoek maar wat. De tiener had bij zijn aanhouding 120.000 euro bij zich. En uh, hij, hij bekende dus inderdaad... dat hij eerder deze maand een koffer met geld had gestolen. Die koffer was dus eigenlijk van een gezin... dat net een huis had verkocht. Het geld zat in een koffer... omdat het gezin de banken niet vertrouwde. Nou ja, de jongen en zijn die hadden echt zo van: wow, wat is veel geld. En ze gingen dus echt big spender spelen. Ja, dat viel dus wel op, hè. Mm -hmm. Dus ja, en daardoor zijn ze nu gepakt. Dus uh, nou ja, ik hoop dat die mensen die het huis verkocht hebben, dat ze nog een hoopje terugkrijgen. Want de rest, ja. Uh, kale kip, hè? daar kan je niet van plukken. Nee. Nu moet ze vijf euro per week terugbetalen of zo. Nou, dat schiet ook niet op. Nou, en uiteindelijk komt de Belastingdienst ook nog langs. Want wij hebben ook nog wel recht op wat. Nou, kijk. Ik denk dat we van Als jij je huis verkoopt en je koopt weer een nieuw huis Maar ik vond het was dan een uh, pittig. Uh, Woninkje voor een miljoen. He? Dan in dat soort landen. In welk land was het ook alweer? Ja, dat was... Uh, nou, nou, dan ben ik het weer kwijt. Ja, in Roemenië. Roemenië. Oh, ja, dat is natuurlijk oh, allemaal is gekocht van het skimmen. <laughs> Door het skimmen hebben ze allemaal zo veel geld in Roemenië. Die Roemenië, <laughs> ja. Ik kan me nog wel herinneren. Hey. Hey. Kijk, de drummer uit het orkest van Paul de Leeuw. Heeft een eigen beentje. Wat leuk. En hier, daar het resultaat van Lola Kite En een nieuwe single... Hate everything better! lager hoor ik ik hoor alle Nederlandse invloeden wel, Dat is wel heel grappig in het is ook een Nederlands bandje natuurlijk weer ja logisch we draaien heel veel Nederlandse muziek hier En vroegemorgen bij ZFM de lokale zender van Zandvoort in de omstreken en wij bestaan al twintig jaar. Dat heb je met je stem. Al oh, bijna 21 jaar, hè? dat schiet alweer op. Dat is al een jaar geleden. Oh, dus die gigants kunnen we niet meer draaien bijna? Nou, ik denk dat ze we, er we wel weer af mogen. Jongens! Oh. Aan het werk. Aan het werk. Ik heb trouwens nog iets grappigs. Het is toch een beetje Zandvoortachtig achtig nieuws. Maar ik vind het zo leuk om te lezen. <laughs> het blijkt dat de uh, autobedrijf Zandvoort... Ook geopend op zaterdag. Die hadden <laughs> dus uh, voor de derde afdreven volgende keer... een uh, Britse drive georganiseerd. In een showroom op de zondag zijn ze één dag vrij... Dan gaan ze toch weer een Britsdrijf doen. Maar het uh, was dus wel. Het waren 64 britsliefhebbers die zich aangemeld hadden. Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Bridge, en, en onze dat is kaart, wet... kaarten toch? Ja. ja en onze oud-wethouder, Hans Hoogendoorn die heeft gewonnen. Dus nou, ik vind het wel, uh, wel geinig dat ze dan op een zondag in zo'n autoshowroom dat ze daar gewoon een Britsdrijf gaan houden. Zijn, dat, <coughs> zijn, toch, zijn toch leuke berichten? Ja, ze denken. Ja, ja ze dat denken. de mensen even voor die buis zijn weggesleept uh, en dat ze gewoon gezelschapsspelletjes doen. Want dat is, die, die zijn ook zo leuk om te doen, vind ik altijd. Het enige gezelschapsspel wat we doen is kijken naar de voice en uh, dat soort uh, programma's. Dat is eigenlijk bij een gezelschapsspel gewoon. Dat is eigenlijk de vervanger er gewoon voor. Dan hoor je steeds vaak het hele gezin ernaar kijken. En uh, de vader zit dan een beetje de krant te lezen en kijkt af en toe: Oh, deze kan wel aardig zingen. Ja. En, en duikt duik dan weer in de krant en laat. Oh, die vind ik ook wel aardig. En zo hebben ze toch een, het gezinsmoment via de televisie. Ja. Ik vind het mooi. Maar ja, ik denk dat ja. het, uh, ik wil eigenlijk toch wel weer terug naar dat. Uh, gewoon televisie gewoon is vanaf uh, 6 uur s'avonds tot 11 uur. En dan hou je het volk rustig Die gaan op tijd naar bed. Of je stopt er een dvd'tje in. Maar dan ben je wat meer uh, geneigd om. Hè? Op tijd naar bed te gaan en zo. Ik ben gewoon weer voor dat we aan tafel blijven zitten. De tafel wordt afgeruimd en dat we met z'n allen gaan zingen. Oké. Okay. Dat ja. lijkt me leuker. En de mondharmonica ja, erbij. Wie, ja, wie doet de muziek? Oh, ja, jij. Met de mondharmonica. Nou. Nee. ik hoor trommel op de tafel of zoiets. Oké. Okay. En royale vrijpartij is voor uh, iedereen weggelegd nu. Er wel. Ja. ja er zijn Crown Jewels te koop, oftewel... Kroonjuwelen? Kroonjuwelen. Oh. Er is een bedrijf die uh, heeft de foto van, uh, nou, het, uh, van, het, van het echtpaar. Hoe noem je dat? Nou? Ik het, ben ik in één keer een naam al kwijt. Die gaan trouwen. Uh, Kate en uh, William. Uh, oh, oké. Okay. Op een verpakking geplakt van, jawel, Condoms. Ah, ter bescherming van de kroonjuwelen. Ja, Aha. En daar zitten een paar condooms in. En die hebben verder helemaal niks te maken met hun. Maar er zit ook een tekening bij. Er zit niet een soort tekening van hun twee. Er zitten er ribbels in, maar verder heeft het niks met. Dus het, het, het is Wat, gewoon zou, zou die prins stunt. nou ook een, een Royal Albert hebben? Of een Prins Albert? Ik heb geen idee. Genoemd naar zijn grootvader. Lijkt me toch ook wel heel interessant. Ja. Maar het, het, is, het is een leuke verpakking. Het, het, het lijkt een dvd-box, maar er zitten dus condooms in. En okay. uh, ja, er zijn er al duizenden van verkocht via internet. Het is gewoon een heel leuk hebbedingetje. En natuurlijk ja, ga je hem er nooit uithalen. Je zet hem in de kast. En dat, dat is het eigenlijk dan. Oh, ja, nou. ja. Laat maar zitten hoor. Laat maar laat, la, laat laat lekker zitten. Heb ik nog een bericht? Ik heb nog wel een klein berichtje. Dat een 35-jarige man uit Den Haag was woensdag nog zo bang voor politiehonden. toen hij werd betrapt bij een inbraak. dat hij dezelfde dus politie belde met het verzoek om de dieren weg te halen. Ja, ik zit hier in te breken. Ja, uh, hoogweg 75-3. En uh, ja, die honden... Ja, ik, ik kan er niet meer uit. Kunnen jullie me weghalen? Dan werd hij natuurlijk gelijk ingerekend. Ja, dat, en, dan uh, moet je een keuze maken. Uh, hij was een pand aan de Casuari-straat. Is dat in Den Haag? In Den Haag. En uh, hij werd dus... Uh, betrapt dus door beveiligers van het ministerie van Financiën. En die hebben dan weer de politie ingeschakeld. en zo. <laughs> maar het is inderdaad wel heel grappig... dat hij dan zichzelf aangeeft eigenlijk. <laughs> Hij had zich ook laat kunnen bijten en later een, een, een, een aanklacht indienen tegen die honden. Ja, inderdaad. Zijn ze allemaal gek. Ja, maar dat is allemaal de ratten Ja, wat hebben we hier? Funeral party. Huh? Funeral party. Ja, die heb je wel eens. Funeral? Ja, funeral. Oh. Party Where did it go wrong Maar ik weet het ook niet meer Volgens mij heb Sap niet helemaal goed overlegd Met zijn achterban En daar is het ergens fout gegaan En Mark Rutte heeft het in de pakket, man Die is oh. weer echt dikke mik met Obama Die is gewoon weer dikke mik ja. met Obama Ja die heeft vrienden nu hoor Ja dan, dan krijg je elkaar. dat wikileaks Krijg je nu misschien positieve leaks Ja Van nou uh, fijne gozer die uh, meneer Rutte Echt wel Vandaag in het AD te lezen over een uh, uh, mar, oud mareche officier Kees Poelma. 56, heeft een aantal jaren in Afghanistan heeft hij daar gediend. Hij heeft ook uh, mensen opgeleid en zo. En hij zegt van, ja, grappig is dat op het platteland in Afghanistan kennen ze helemaal geen politie. Ze lopen al daar. Gehoord. Als ze daar ruzie hebben, dan doen ze het gewoon even binnen de kamers. Met, uh, met, met zo'n mes, zo'n kromzwaard. Ja, dan, dan, dan lossen ze het daar door op. En nu krijg je dus allerlei... Uh, nou ja, boeren, mensen van het platteland die geen baan hebben. die melden zich aan om politieagent te worden daar in Afghanistan. En die kunnen nog lezen, lezen nog schrijven. Ja, ik helpen. heb het gezien. En die worden dus opgeleid. En ze, ze weten niet eens of ze, waar ze moeten poepen, zeg maar. Zover gaat het. Eerst moeten ze leren wat hygiëne is. En uiteindelijk uh, worden ze dan aangenomen door de staat. En dan worden ze eigenlijk een politieagent die uh, de andere mensen de, de regels oplegt. Terwijl ze daar eigenlijk zelf al wel goed genoeg in zijn. En dus ja. het wordt weer opgelegd door de hogere hand, denk ik dan. Het ligt het is, dus intellectueel gewoon op een heel laag niveau, hè? Als je ja. het goed bekijkt. En dus waarom kunnen wij dat allemaal niet, niet vooral wat makkelijk op orde stellen, hè? denk ik dan? Ja, ik weet niet. Dit klinkt weer alsof wij met iets gaan bemoeien. Dat wijsheid in pacht hebben. Ja, dat, dat wij de wijsheid ja. hebben. Dat beide ermee gaan bemoeien. En uiteindelijk, wij weten wel wat goed is voor hun is. Terwijl ze lossen het zelf wel op. Niet ja. op een... Hele nette manier misschien. Nee, maar, ja. maar ja, ze hebben toch een bepaalde cultuur. En daar, en daar, daar, daar hebben wij helemaal geen kaas van Maar het is zo'n fout die cultuur. Zien ze dat dan niet? Nee. <laughs> als ze het nou gewoon binnen hun eigen handland laten. Maar laten ze niet die bommetjes overal heen gooien. Ja, precies. Hè? precies. Nou, sterk als je erheen moet. Ja, um, ik had een bericht. Oh ja, er is in, uh, in Nepal hebben christenen gedreigd... om lijken rond het parlement te gaan dragen. Want ze hebben een ruzie over de begraafplaatsen... in de hoofdstad Kathmandu. Daar wil ik ook nog eens heen. Ja. Want ze, ze hadden het bos daar vlakbij... En daar konden ze hun doden begraven. Maar nu heeft de tempelbestuur dit plotseling verboden. Want het is heilige hindoegrond. Dus ja, wat doen ze nou met die lichamen die er al liggen van die christenen? Daar ben Opgraven. ik ook wel nieuwsgierig naar. Maar ja, nu hebben ze dus geen begraaflaars meer. En ze zijn gedwongen om de lijken te cremeren. Nou, daar worden ze gewoon helemaal doodziek van. En morgen is een laatste overleg de Dus zondag. Ja. En als dat niet, niets oplevert, dan dreigt er echt een lijkenoptocht te komen. Jee. Dus dat is toch wel heel, heel spannend allemaal. Dat lijkt me wel. ja. Straks na 10 Goedemorgen, Zandwoord. Dit was Toebak Leef op de radio. Tot de volgende week maar hey, weer. Ja, helaas zit het niet op de televisie. Nee, dat is, uh, nou ja, wel onder teletext, of onder de tekst tv. Ja, inderdaad. Uh, prettig weekend. Tot volgende week. Hoi. Coco. I blame Coco. I saw the mirror staring back at me. And it told me I'm a self-machine. I saw the mirror staring back at me.